Nathalie, een Nederlandse van de Rips, Rie ad Leuk. Kom ik daar nou opeens bij. Hans, ah, Dat zong iedereen toen, jarenlang. Dat noemden ze de grootste slager aller tijden. Nu zingt niemand dat nog. Niemand kent het. De grootste slager aller tijden. Nu hebben ze elke maand of elke week wel zo wat. Nee, dat houdt een mens niet meer bij. De grootste, de allergrootste. Nog groter. En elke keer weer wat anders. Als je dat allemaal moest geloven. Naïef, naïef als je dat doet. Nou ja. Naïef waren Ik ook. Ah, ja. maal. Dan moest geloof ik iedereen van boord zijn die niet mee wou. Ah, Nathalie. Je bent er vandaag toch weer heel wat beter aan toe. Jij mag niet mopperen. Maar dat had je een paar dagen geleden toch niet gedacht van jezelf. Oeh, slap als een vaatdoek, man. Geen pijn, geen vuil uit de woont. Gaat nu toch echt beter met jou? Nou, dan moesten we ook maar eens proberen er weer een vrolijke dag van te maken. Ja. Die moesten dan alle van boord zijn. Ach, wat was ik toch gelukkig toen. Toen ik op reis mocht. Eerst naar Lissabon, dan naar Rio de Janeiro. Ja, die reis. Toen was ik toch echt gelukkig. Daarom heb ik er ook altijd zo graag aan teruggedacht. Toen was ik echt gelukkig. Want ik heb altijd graag willen reizen. Nou ja... ...daar is niet meer veel van terechtgekomen daarna. Maar als ik het nog eens over zou kunnen doen... ...nou, reken maar. Ja. Ik heb tenminste nog wat van de wereld gezien. Komenhamen. Lissabon. Pernambuco. Mario de Janeiro. Het oh, was een mooie tijd. Wie reisde er toen? De meeste vrouwen van de collega's. Ach, die. Wat hadden die dan maar al gezien of meegemaakt? Die torsten nog niet eens alleen de stad in. We <lacht> moesten man nog meer als die inkopen gingen doen. <lacht> nou ja, een beetje durf moest je natuurlijk wel hebben. Als je niet een beetje durf hebt, die hadden geen durf. Ik wel. Toen wel. En elke avond was ook dansen. Of een feest. Polonaises. Muziek was er altijd. En er was altijd wat te beleven. En elke avond een diner. Oh, daar heb ik toen mezelf een vriendin gevonden. De eerste avond al. Aan het diner. Maar de kapitein had zo'n kleine tafelrede gehouden. En een toast uitgebracht. Oh. Maar ik zag al zo'n beetje stiekem onderuit kijken. Wachten. Kijken welke vork en welk mes ik zou nemen. Zij wist niet hoe dat hoorde. Oh, ik merkte het wel. <laughs> nou, toen heb ik maar mijn mond open gedaan. Toen heb ik maar die initiatieven genomen. Bent u dat dat niet voor iets? Ja, Ja, dat is voor. Dat. Voor de zee? denk ik. Ja. Dat is voor de pies. Ik kan van een mes. De hoeft me niet te snijden door het vlees. De kan men zo doorheen drukken, Waarom? Oh, dank u wel, Dat had ik natuurlijk zelf moeten weten. Ik, ik wist niet. Ik kan zo dom zijn in die dingen. To, ik ben maar kindermeisje hoor, geef ik. Oh, wat leuk, ik ook. Oh, no, oh wat leuk. leuk. leuk. Okay. Oh, Voor ja. de Ik dacht al, ik vroeg maar af of ze misschien een schuivertje gaan. Oh, ik heb altijd met de kleine kinderen oh, meegezeten bij oh, mezelf. Voor de vis. En ik dacht dat het voor de pudding zou zijn. Altijd met de kleine kinderen meegegeten. Ja, zo was dat toen. Ik zelf ook trouwens. Maar ik had me door de oude Rika goed raad laten geven. Die kende de tafelmanieren beter dan sommige meneer en mevrouw zelf. Die moest bij meneer en mevrouw altijd alles aan tafel inspecteren. Daar waren meneer en mevrouw zelf heel precies in. En oude Rika was daar trots op. Als de kinderen wat groter werden, riep mevrouw haar zich om de kinderen alles voor te doen en bij te brengen. Welk glas, welk mes, welke vork, welke lepel eerst, waar ze voor waren, hoe ze moesten liggen, ja. Daar was oude Rika trots op. En toen heb ik kamer gevraagd ook alles mij precies te leren. Ik wilde ook weten hoe dat alles hoorde. Nathalie, zei ik tegen mijzelf, je weet maar nooit waar je het nog eens voor nodig zult hebben, Na. Nou, ...of ik er een voorgevoel van heb gehad. Ah. ja. Aan boord aten de kinderen apart. Nou, wat hoefde ik aan boord eigenlijk te doen? Niks. Overal werd voor gezorgd. Ze aten apart, ze speelden apart. Ze waren het grootste deel van de dag op de kinderafdeling in de speelzaal. Ik hoefde maar een paar keer per dag even naar ze toe... ...om ze nog te laten zien dat ik er was... Konden dus ze even wat vertellen, even wat vragen. Oh, die maakten zich wel met al die andere kinderen. Beter dan in het Vondelpark, alleen met mij. Maar ja, ik was natuurlijk wel verantwoordelijk voor ze. Daarvoor betaalde mevrouw de overtocht naar Brazilië voor mij. En als je wilt, kun je blijven. Ah, ik hoor het haar nog zeggen. Ah, ja. Nathalie, en als je wilt, kun je daar bij ons blijven? <laughs> ja, mevrouw. Dank u wel voor het aanbod. Maar ik wil eerst wel eens weten of het mij daar bevalt. Oh, ik, ik, ik geloof vast dat het je daar bij ons bevalt. Ja. We zullen het er heel prettig maken voor onszelf. Ja. En ze was toen al een beetje nerveus. Heel onzeker. Nou ah ja, het was me ook wat voor haar. Ik kende haar vader toch. Schale maar, verschrikkelijke kerel. Daarom is ze met die Chinees getrouwd. Die wilde domweg uit huis. Nou, dat was het schandaal van de familie. Ze heette Liu... Maar ze bleven haar schalen maar noemen. Geld had hij wel wat, maar het was ook altijd weer zo op bij hem. En dan, wat was hij? Chinees was hij ook niet helemaal. Hij had ook nog Portugees bloed en, en wat Negerbloed waarschijnlijk. Hè? Die Groeskop, rare sinjeur, die grote kerel. Nou, daar was zij dan heen naar Brazilië. En ik moest de kinderen nabrengen. Ah, oh, drie weken lang op zee. Nee, dat zal ik nooit vergeten. Wij waren bijna de hele dag vrij. Niks te doen. Nou, dan is het toch wel fijn dat je niet helemaal alleen bent, maar met z'n twee. Goed dat ik toen die initiatieven heb genomen. Oh, wij konden allebei maar een beetje dat. Frits had er bij me thuismaal wat van geleerd. Sjastiek, mijn vader mocht dat niet weten. Wat oh, toch ging het heel goed. Oh, ik heb daar die eerste tango, die eerste keer. Oh die hebben dat niet eens gemerkt die hebben dat helemaal niet doorgekregen dat ik bijna niet dansen kon dat liefde... en toen bleven die twee gentlemen bij ons aan het tafeltje zitten de een was uit München de ander was uit Zwitserland en allebei hadden ze zo dik de pomade in hun haar vingerdik daar hebben wij meteen al zo om moeten lachen wij twee oh. die hadden helemaal niet door waarom wij lachten Maar dat zeiden we ze ook niet ja, nou, wat is het, Wat is het, Wat lacht je oh. dan, Nou, en toen kwam er zo'n soort uh, dikke, dikke, tak, tak, dikke, dikke tak, zo, zo vlug. Uh, kwikstep heette dat, geloof ik. Ja, wat. En die dikke uit München, die had het al op mij. Die moest meteen weer hopsen met mij. En ik had die lange, witte jurk aan. Oh, dat ging zo snel. Ik struikelde een paar keer, bijna. Nou, ik bleef nog net op de been. In de balzaal. Maar ik had er al spijt van dat ik daar zo opeens met hem alleen stond. Ik denk nog, ik moet wat zeggen. Wat is de maan mooi? Oh, Begint hij met haar zachtjes bij mijn oor te zingen? Legt zijn arm om me heen? Ik wist nog geen raad. We ja, waren ja, daar alleen. Ik heb dich gelieft, wie niemand dich liefde op de wereld. Doch was vang ik aan? Du hast een man, die zeer veel van dir treue hält. Die dacht dat ik getrouwd was. Ik was helemaal niet getrouwd. Hij was getrouwd. Ja, dat ik getrouwd was. Nou, dat was maar zo'n verhaaltje van ons geweest. Hè. We waren bang dat we anders te veel belangstelling van de heren zouden krijgen. Ja, dat dachten wij. Nou, en ook omdat wij ons de mannen zelf een beetje wilden kunnen uitzoeken. Nou, zingen. Dat kunnen wel. Kleine, kleine vrouw, ja. Ik heb het niet gekust. <lacht> en niemand is kust. Dat wil wel. <lacht> Ze blijft nu een trouw. Is ja, hij was zelf wel, dat had, had, hij, had hij me toch gezegd. En dan zingt hij zo wat. En dan probeert hij me toch te kussen. Ja. Nee. Nee, ik wil terug. Ah. Ik wil terug. <laughs> maar hij hield me aan hè, met die pomadekop van hem. Bah, die, die, die vette pomadekoppen van die La, twee. Nou kom, nou kom, du bist toch een Hamburger meisje. Geld, geld, geld, kom. Mm -mm. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat zeggen ze dan. hè. Een Hamburger meisje. Maar dat zeggen ze ja. overal in Duitsland. Hamburg, Reeperbaan, St. Pauli. Die denken alle, die Hamburger meedje, die, die nemen het niet zo nauw. Ik wil terug. Nee, ik wil terug. <laughs> nou, toen heb ik hem toch te pakken gehad. Nanou, Nanou, wat is dan los? Wat is er aan de hand? Hamburger meedje. ja, ja. Weet jij wat de meisjes in Hamburg zeggen? Nou, weet je dat niet? In St. Pauli, bij Altona. Nou, weet je wat ze bij ons in Altona zeggen? Nee, de vis stinkt eerst aan zijn kop. Ja, dat zeggen de meisjes bij ons in Altona. De vis schlinkt het eerst <lacht> aan zijn <lacht> Nou ja, nou ja. Was Wat meinst u dan, hè? Ach, ach. Van die pomade tweeling hebben we geen last meer gehad. Het waren toch leuke dagen. Vooral toen we eenmaal bij de Equator kwamen. Elke dag prachtig weer. Veel aan dekken deden we allerlei spelen mee. Altijd gezelschap. Ah, nou, daar liepen wat heren om ons heen ons nog laten dopen, die voor het eerst van zijn leven de equator overging, kon zich door Neptunus laten dopen. Neptunus, dat was toch... Wie speelde dat toch voor Neptunus? Eh, dat was toch een van de officieren? Maar wie was dat dan? Dat was eh, ja, die een keer bij ons aan tafel heeft gezeten. Ja, die... Of... Eh... Oh, daar heb je Tilly weer. Nou, zie je, die blijft toch hier, gelukkig. Oh ja. Of zou het alleen maar voor vandaag zijn? Misschien zie ik er binnenkort helemaal niet meer. Ik moet het er weer vragen. Uh, ze zegt niks. Vanmorgen ook. Ze was wel vriendelijk, maar ze zei niks als ik haar wat vroeg. Nou, nu is ze toch ook zomaar voorbij gelopen. Kijk niet eens. Zegt niks. Ik heb er toch niks gedaan. Uh, dat komt allemaal door die hiernaast. Die is zich bij de hoofdzuster gaan beklagen. En wat had ze zich nou te beklagen? Ze was een lastige tante. Ja, nu niet meer zo. Nu is ze te ziek. Nog steeds te ziek om erg lastig te zijn. Maar toen wel. En mag een zuster dan niet laten merken dat ze er een lastpost vindt? Heeft dat kind op de kop gehad? De hele week niets van de ho hoortuig gezien. Oh, oh, nog mensen? <laughs> maar het gaat de laatste dagen toch wat beter, heb ik gehoord, hè? Ja, jouw ja kind gaat echt een stuk Hoi. beter. Hoi. Hoi. Hoe gaat het met jou? Ik. Ik kan me zo nog beter niet te mm. veel vragen. Ik hoor het, ja. mm. Met mij gaat het goed. Ik heb op een andere afdeling gewerkt. Oh, nou, fijn dat je weer hier bent. Er <laughs> is niet veel veranderd, zo te zien, hè? Nee. Mevrouw vrouw ja. hiernaast is geholpen. Dat is wel fijn voor de... Ja, ja. Heeft ze tenminste achter de rug en nu ja. nou kan ze verder opknappen. Nou, fijn dat u zich ook wat beter voelt dan vorige week. Oh, ja. Ja, oh. Nou, verder geen nieuws, geloof ik. Nieuws? Nee, kind. Het oude wordt gelapt. Het oude wordt wat? Het oude wordt gelapt. Ja, dat is toch zo. Nieuws is er meestal niet veel. Het lijkt soms wel wat, maar ach, het oude wordt gelapt. Het nieuwe is te duur. Nou, zo is het met mij ook. Maar ik voel me een stuk beter, hoor. Echt. Ja, ik lag net nog zo aan Brazilië te denken. Ik zeg maar tegen mezelf, denk aan wat leuk is geweest. Vergeet de naagheid maar. Niet waar? Ik, ik zou jou altijd nog eens van Isabella vertellen. Weet je nog, daar vroeg je me, Mana, om, ja. omdat ik Isabella afruimen zei. Ja, ja maar nu niet. Nu heb ik geen tijd. de Tilly. Ja. Moet ik er even bij komen? Weg is ze weer. Nou ja. Die is er nu zieker aan toe dan ik. Die gaat voor. Dat hoort ook zo. Of ik vandaag nog de kans krijg eventjes met Tilly te babbelen. Misschien mag ze niet meer zoveel met mij praten. Ja. Zo lang. Misschien heeft ze daarvoor wel op de kop gehad. Nou. Dat zou ik jammer dat is... vinden. Dat zou ik toch echt missen. Misschien kan ze dan maar op bezoek komen. Tot straf. Hè? Ja. Ach. Dan komt ze misschien toch nog. Nou nee. Misschien ook niet. Misschien weer maar heel even. Nou. Nou, ik ga maar weer een beetje naar de muur liggen kijken. Laat ik maar weer aan de reis denken. Rio. Ah, het huis stond toch mooi daar. Op een heuvel aan de rand van de stad. Als je dat straatje nog even verder omhoog ging, het was zo stil. Maar als je er eenmaal was... Oh, kon je zo'n groot stuk van de baai zien... s'avonds met alle lichten... met de palmen. Oh, zo romantisch. <laughs> nou, als ze me daar nog eens naartoe konden brengen. Nee, niet naar het huis. Maar naar Rio. Wandelen langs die avenido's. Dan naar het strand. Onder de palmen. Bij die kerk daar. De candelaria of zoiets. ...die mosaïeken op straat... ...en die tuinen... ...de suikerbrood... ...en de pico do papagayo... ...het, het theater... ...ik ben nog met mevrouw in het theater geweest... ...ah... Oh, in Copacabana... na. Nou, Copacabana... ...daar... ...aan het strand... ...daar zijn we ook heel wat geweest... Mevrouw was wel een type. Nam hij vaak mee. Ik heb nu eenmaal mijn sterke kant, Nathalie. Mijn zwakke kant. Ja, ze was enig kind. Ach, en die vader van haar. Schalen maar, verschrikkelijke keren. Daarom is ze met die nere Chinees getrouwd. Maar toen ze daar eenmaal in Rio was. Alleen met hem, nou, ja, dan kreeg ze spijt. Ze droeg een poosje, een hobby -kop. ...en een smoking. Zo'n garçon-type. Zo noemde men dat. Berliner mode was dat. Hele lange sigarettenpijpen. En opgemaakt. Nou, die wist soms ook niet meer... ...wat ze moest doen van malligheid. Ik heb nu eenmaal mijn sterke... ...en mijn zwakke kanten, Nathalie. Zo ben ik. Nou, ik heb toch wel heel wat leuke dingen... ...met haar meegemaakt. Nee, had ik toch niet graag gemist in mijn leven. Hoewel het soms... nog... misschien... Hè. Ach, dat ik daar op mijn oude dag... toch weer aan terug moet denken. Hm. Ah. Wij waren daarbij. Mevrouw en ik. Nee, zo wat? Oh, dat zou ik toch nog wel eens een keer willen meemaken. Als ze mij vannacht zouden wakker maken en ja. Mevrouw Roche, wij hebben een kaartje over enkele reis naar Rio de Janeiro. Nou, ja. ik geloof werkelijk dat ik het deed. Moet ik toch nog wel, zie ik daar alweer. Ik ben niets vergeten. op mijn benen kunnen staan? Naast het bed. Wanneer valt Carnaval ook weer? Mevrouw Roos? Slaapt u? Mevrouw Roos? Nee, nee, nee. U kent mij niet. U bent toch mevrouw Roos? Ja. Ik ben mevrouw de Wilde van de gemeente. Kijk, kom eens even kijken hoe u het hier maakt. Ik heb wat bloemetjes voor je meegebracht. En wat pepermunt. Wow. <laughs> ja, dat zijn van die dingen. Daar hebben de mensen soms behoefte aan. Hè? Dan krijgen ze wat bloemen en dure oh, Die en is van de kerk maar na, eindelijk. Eindelijk laten die ook malen wat van zich horen. Tenminste, als u van pepermunt houdt. Oh ja, uh, gaat, u, gaat u zitten. Uh, wie is zij? Heb ik die wel eens gezien? Zo, ziezo, ja. U kent me niet. Ik ben mevrouw de Wilde van de gemeente. Ja. En ik, ik kom er eens even een babbeltje met u maken, ja. hè? Ja, ik, ik, ik ken u ook niet, maar dat hindert niks, hoor. Ik, ik geloof ook niet dat we elkaar in de kerk hebben gezien. Ja, ik, ik kan het me niet herinneren, tenminste. De laatste jaren ben ik niet vaak meer geweest en mijn man was overleden. Oh, ja, ja, ja. ja. Ach ja, het gaat vaak zo. Ah, ik ben zelf ook weduwe geworden. Ach. En ik was ook zo, hè? Precies hetzelfde. Ik voel heel goed wat u bedoelt. Je blijft maar thuis zitten. Je blijft maar in je eentje zitten praten. Ja, ja, ik weet er alles van. Ik heb toen wel hulp van boven gevraagd. Want ja, als we geen hulp van boven krijgen... wat zouden we dan nog kunnen beginnen, hè, Niet waar? Maar ik bleef ook een hele lange tijd alleen maar teruggetrokken... op mezelf in mijn eentje. Wekenlang. Maar toen heeft de Heer me toch laten voelen... Dat dat niet goed was wat ik daar deed. Oh, ja. En diep in mijn hart ben ik ook echt gemeenschapsmens, weet u. Ja, Ziekenbezoek. Ja, ja, ja. ja. Drie maal per week. Ah, het is prachtig werk. Je zit niet meer alleen thuis. Je betekent wat voor anderen. Mm -hmm. de, de dominee zelf he, kan alle zieken en sterven natuurlijk nooit eens zijn een eentje nalopen. Nee. Dat begrijpt u wel. Nee, nee. En weet u wat het is? Je hebt zelf ook wat meegemaakt. Ja. Dan begrijp je de ander beter. Ja, nee. ja, ja. En dan doe je het ook graag. Hè. Ach, ja, natuurlijk. Om echt te helpen heb je hulp van boven nodig. Mm -hmm. Als we geen hulp van boven krijgen... Als er geen zegen van boven op ons rust... Nou, dan kun je niet veel beginnen. Maar ja, als je nou, wel hulp van boven hebt... Wat moet ik daarmee aan? Pepermunt, dat is lekker. Ja. Ik, ik daar heb ik helemaal nooit aan gedacht. Pepermunt, ja. Daar ja. heb ik opeens dat behoefte ik aan. Daar doe ik altijd voor. Dan kan je dit soort werk niet doen, hè. Maar als je eenmaal alleen bent, moet je ervoor zorgen ja. dat je een andere vervulling vindt. Ja, dat is waar. He? Als ik hier het ziekenhuis uitkom, je, de, de, het nou, dan, het leeres, dan wil dus. ik toch liever eerst maar weer eens op reis. Je moet maar je oude dag leren richten. Je moet leren loslaten. Je moet leren, leren, leren een beetje stand te nemen. Begrijp ja. wat ik bedoel? Ja, ja, Ach, ja. De, de dominee. Het is zo mooi. Wat zei je nou alweer? Je moet tijdens je leven al leren te slijmen. Je moet, je moet, je moet. Je moet zoveel. Uh, dat weet ik nou wel. Je moet dit, je moet dat. Ik heb dat nou vaak genoeg gehoord. Ik moet hier beter worden. Dat moet ik. Ik heb altijd moeten luisteren. Ik moet daar niet meer blijven. Maar blijven luisteren. Ik moet, ik moet. Ik moet, ik moet aan andere dingen denken. Mijn ik wou u ook maar wat vertellen. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Ik, ik, ik praat maar door, hè. U wilde mij wat zeggen? Uh, ja, ze zegt u. Ik, ik, ik luister. Ik ben vroeger een poos in Brazilië geweest. Weet u waar dat is? Dat is in Zuid-Amerika. Dat was drie weken varen met de boot. Die spreken daar Portugees. Wij woonden daar in een heel groot wit huis. We hadden een tuin en daar stonden wel tien hele hoge palmen in. Ja. Een hele grote keuken, en daar werkte altijd een stel negerinnen. Eén met zijn hoge kroeskop. En een hele grote dikke. Ja, Isabella heette zij. En op een morgen is ze dan niet. Het was al over acht, en mevrouw en ik dachten al. Isabella was er altijd om zeven uur. Precies om zeven uur, of eerder zelfs. Ja, nou, wij dachten al. Hè. En daar komt ze opeens aan. Dat raadt u nooit wat er met die was gebeurd. Die had die morgen een kind gekregen, om half zes. En wij wisten niet eens dat die zwakker was. Wij dachten, die is zo dik van zichzelf. Of er niks aan de hand was, komt die daar om kwart over acht met het kind onder de arm weer om de werk te doen. <laughs> ja, en om half zes was het geboren, dat kind Had ze nog een uurtje geslapen, het kind gewassen, in een doek gewikkeld en daar kwam ze aan. Ja, ja dat was Brazilië. Nou, daar heb ik vaak mijn ogen uitgekeken. Oh. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. U, oh, u, u bent in Brazilië geweest. Ja, ja, ja. Ja. ja, daar ben ik nooit geweest. Ik heb ook nooit iemand gesproken die daar geweest is. Ja, ik, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe het daar is. Uh, u, u wilde mij nog wat zeggen. Ik, ik, ik bedoel, u, u wilde me iets zeggen. Dat ik daar graag nog eens naartoe zou willen. Denk er graag aan terug. Je moet wat van je oude dag weten te maken, hè. Als ik hier uitkom, ja, dan zou ik toch heel graag nog maar een grote zeereis maken. Ja, ja, ja. Als je eenmaal gereisd hebt, hè, dat, dat, dat hoor ik wel meer. Als de mensen eenmaal hebben gereisd, willen ze ook graag nog een keer. Ach, mijn man en ik, we hielden helemaal niet van reizen. Mijn man en ik, we hielden. Maar, maar, maar hoe, hoe is het? Ik, ik bedoel, hoe gaat het met u? Met uw ziekte, zal ik maar zeggen. Wat, wat vindt de dokter? Uh, wat, wat zijn de vooruitzichten? Ja, ja. ja, dat moet u mij niet vragen. Hè? Dat moet u de dokter vragen. Die weet daar meer van. Ik voel me erg slap. Erg slap. Ik mag ook niet het bed uit van hem. Oh, wat moet ik daarvan zeggen? Dat moet ze de professor vragen. Die heeft daarvoor gestudeerd. Wat moet ik daarvan zeggen? Ik voel me slap. Dat zeg ik al. Mijn man trouwens ook. Mijn man en ik. We hebben altijd willen dienen. Samen dienen. Ah, met hulp van boven natuurlijk, want als er geen zegen van boven op rusten, kunnen wij mensen toch niks doen, hè? Ik, ik, ik heb hier nog het mededelingenblad. En, en soms maken we een stencil van de preek van de dominee voor de zieken. Hier, alsjeblieft. Kunt u de preek tenminste nog lezen, hè? Dan horen de zieken toch nog een ja. beetje bij. Ja, hoor. Ja. Nou, Dag, mevrouw de Wilde. Ja, ja dank u. Dank u, nou, dag mevrouw Roos, ik, ik, ik leg de papieren daar maar hier op uw kastje neer, hè. En tot een volgende keer. Dag mevrouw Roos. Dag mevrouw de wilde. De wilde. Nou, ja, dat zal een wilde zijn, die. Isabella, afruimen. Toch aardig dat ze komt. Je ziet maar een ander gezicht. Als die nog een keer komt, veel heb je niet aan zo in. Alleen als je echt kunt praten met iemand, daar heb je wel wat aan. Ah, met de kinderen, dat is gezellig, ja. Maar als met iemand die ook wat ouder is, Ach, dat hoeft niet. Hè? Als zo iemand maar een beetje goed aanvoelt wat je hebt meegemaakt. Nee. Nee, die vind je niet zo gemakkelijk. In de, in de Nou, nee. ik ben toen toch maar weggegaan. Terug. Ik wilde daar niet langer blijven. Oh, wat vond mevrouw dat erg. Ik ben toch zo geschrokken toen ze me die middag aan boord bracht. Ik wist niet dat ze het zo erg vond. <laughs> Ik wou dat ik in jouw schoenen stond. Ik, ik blijf hier helemaal alleen. Ik, ik zou je alles willen geven als ik met je ruilen kon. Ik, ik wil hier niet alleen blijven. Ik, ik, ik heb niemand hier. En ze ging mee aan boord. En ze huilde en ze klampte zich aan mij vast. Oh, oh ze klampte zich zo aan mij vast. Maar ze hadden kinderen toch. Zij moest van boord. Zij waren met twee man onder de armen genomen. Ik heb zo gehuild. Alleen. Geen kinderen bij me om op te passen. Geen vriendinnen. Nou, die eerste paar dagen, de eerste week, bleef ik liever alleen. Ik was zo verdrietig. Om mevrouw natuurlijk. Maar dat was gauw genoeg over. Dacht ik. Die draagt haar monokel daar weer. Haar smoking. Haar sigarettenpijp. Ik heb mijn sterke kanten en ik heb mijn zwakke kanten. Zo ben ik nu eenmaal. Nee. Van dat andere. Nou, maar niet meer aan denken. Daar heb ik toch wel langer verdriet van gehad. Schade, dat lieve een meergel is, niet meer als een Ik bleef me nou een beetje alleen. Man bloot op zo veel onder. Het ging nog zo rijsen. En opeens was ik het toch kwijt. Die laatste week. Nou, daar was ik een van de vrolijkste. Ungeheuer is mijn mooi. Nimm mich bitte en tanz Toen heb ik pas goed dansen geleerd. Ik was bijna nooit vrij. Schade, kleine vrouw, ik heb dich geliebt. Wie niemand dich liebt op de Doch was fang ik Moraal. Ach, dat was toen een poosje, geen moor. Later wel weer. Ja. Net als nu. Normaal is de moraal, zus. Dan na jaren is de moraal zo. Dat verandert ook. Alleen als je jong bent, dan ben je naïef. Dan weet je dat niet. Dit hoort zo en dat hoort zo. Nu schaamt niemand zich meer voor zowat. Nou ja, mevrouw de Wilde. Ach, alle die van de kerk waren misschien. Dat hele stel dat ik toen op mijn trouwdag had... Nou, niet meer aan denken. Was er onder alle collega's één die, met een vrouw die, die nog echt pit had? Nee, die zaten alle thuis en wachten maar af wat hun man had te zeggen. En als je al te veel van Brazilië vertelde, nou, dan keken die je aan of je nog te vies was om aan te pakken. Die, die ondernamen nooit eens wat. Niks. Nou ja. Ik had zelf ook wel wat meer moeten aanpakken, misschien. Ik had ook niet altijd maar zo hoeven blijven zitten. Maar, wie wist dat nou? Dat dat allemaal zo zou lopen. Eerst Hitler, dan oorlog. Nou ja, we wisten het wel. Maar dan nog, je werd toch al met de nek aangekeken. Hm? Wat moest je en waar kon je heen? Ze vonden toch al dat je veel te veel zei. Ja. Andere vrouwen hadden niet zo'n grote mond, nee. Die deden nooit wat uit zichzelf. Die deden alleen wat hun man zei. Nou, zo'n man had ik mij dan toch in elk geval niet uitgekozen. Hij had niks lelijks in zijn karakter. Geen streken. Daar was je al blij mee. Nou, niet meer aan denken... Als ik vroeger door had kunnen leren, was ik schooljuffrouw geworden. Dan was alles ook heel anders gegaan. Maar ja, 14, 18, die zagen mij aankomen. Iedereen moest helpen dat er genoeg eten in huis kwam. Maar ik had het gekund, goed gekund. Ik heb altijd goed kunnen uitleggen. That see, I'm just a fool boy. I need no mercy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any the, the wind blows, doesn't. Het is goed voor mevrouw Roos jou weer te zien. Mm -hmm. Ze je je was een beetje gemist. Maar je moet nou werkelijk wat afstand blijven houden, hè? Nou ja, zuster. Daar hebben we het vorige week genoeg over gehad, zou ik zo zeggen. Als jij denkt dat het je werkelijk lukt... Hm? Ja, ik, echt, zuster, ik denk het wel. Nou, dan heb ik graag dat jij hier de hele week uitblijft. Ook voor mevrouw Roos. Ja, zuster. Die vindt het nou eenmaal erg prettig met jou om haar heen. Maar... Ze is niet de enige patiënt. Als het je werkelijk lukt, is het een heel belangrijke ervaring voor je. Ja, ik heb er van de week op de andere afdeling echt goed over nagedacht. Ik, ik wil het nu echt goed doen. Afgesproken. Ja, zuster. We zien elkaar morgen weer. Ja, zuster. Oh, ga maar gauw even kijken. U had uh, Ja. Kunt u me hier even helpen? Oh, ja, ik zie het. Zo. Ja. Ja. Meteen maar weer een plas proberen, hè? Ja, ja zusje. is ja. Zo. Oh. zo. Gaat het zo? Ja. Ja. ja. Kom maar, maar hè? Nee. Blijf er even bij staan. Mm. En nu, mevrouw Roos? Mm. We zitten vandaag heel wat kwieker uit dan de vorige week. Hey, ja, kind. Ik ben net weer in Brazilië geweest. Heb gedanst aan boord. Ah, wel ja, alweer. Zuste <laughs> Tilly. Kunt u me nu. Oh. Ja. Ja, hier ben ik. Kom Zo. Ja. Oh, ja. ja, Ik reis weer heel wat af. Ik hoef mijn ogen maar dicht te doen. Ik hoef maar aan Rio de Janeiro te denken. En ik reis weer. Maar ja, drie weken lang, nee. Dat hou ik nu niet meer vol. Nou, zo gaat het dan weer beter, hè? Ja, ja, Ik zal eens kijken of ik hier nog ergens rietjes kan vinden. Kunt u wat makkelijker drinken misschien? Oh, nee, nee, nee, zuster. Rietjes, dat wil ik niet. Nee, als ik af en toe maar even geholpen word, dat heb ik liever. Goed hoor, ja. Uh, wilt u nu meteen iets drinken? Ja? Ja. ja. Komt, ja. <tus> Zo. Kom maar. Nee. Krijgt u straks weer wat? Ja. Als ik u zo over Brasilie hoor, geloof dat ik hem er maar was gebleven. Nu, ja. Maar toen, nee. Zuster Tilly? Ja? Ach, komt u even hier. Ja? Weet u wat ik denk? Die is niet zomaar teruggekomen. Weet u waarom die niet daar in Brazilië is gebleven? Huh? Zeg ze natuurlijk niet. Die heeft... Die heeft daar een kind gekregen, vreemd. Misschien wel van die meneer. Dat is met meer dienstmeisjes zo. Ja, is eigenlijk logisch. Het is maar goed dat niemand het hoort. Ik wist niet dat u zulke ondeugende grapjes kon maken. Ik maak geen grapjes. Tilly, ja? Tilly, als ik nu hier uit ben, hè, als ik thuis ben, kom je dan eens naar mijn plantjes kijken? Nou, dat zien we dan wel, spreken we dan wel af. Ja, ja dat zien we dan wel. Haast je maar langzaam. O, oh, Tilly, Tilly, ja, ja. Eh, hoe is het met die jongen van je gegaan van de week? Nou, dat moet ik dat kind toch zo niet vragen. Ach, ik heb geen zin om daarover te praten. Ach, nee. Nee, dat gaat me ook niks aan hoor. Ach, ik lig je ook zomaar wat te denken. Liefde is een kunst. Die moet je niet te laat hebben geleerd. Nou, nah, niks. Onzin hè. Ik hou je wel van je werk. Ga maar gauw. Ja. Dag. Is this the real Het was het vijfde deel van Nathalie, een hoorspelserie van Gerve Rips. Nathalie werd gespeeld door Henny Orry, Tilly door Gerrie Mantel, de hoofdzuster door Elisabeth Versluis en de patiënten door Tine Medewa. Mevrouw de Jouw was Barbara Hofman, een bezoekster, V. Rone, een vriendin, Joke Rijtsma en de Münchener, Jan Borkers. Technische realisatie. Willem Scheijgrond en Max Westra. Rie Ad Heubler.